Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer zijn ze net weer begonnen met debatteren. De Kamerleden hebben de tijd gehad om even een hapje te eten en zitten nu dus weer in de Kamer. Het gaat net als gisteren waarschijnlijk weer een latertje worden. De prinsjesdagplannen van het demissionaire kabinet worden besproken. In Amsterdam is een man van 25 opgepakt voor een ontploffing bij een huis in Alblasserdam... en het plaatsen van explosieven bij een andere woning daar... Mogelijk heeft de zaak iets te maken met een vergisontvoering in het dorpje Krukius. Afgelopen zomer werd een man van 56 ontvoerd. Al snel bleek dat de daders de verkeerde te pakken hadden. En RTL heeft meer bekendgemaakt over de ransomware aanval eerder deze maand. Toen moesten medewerkers gedwongen thuiswerken omdat grote delen van het systeem plat lagen. RTL heeft uiteindelijk 8500 euro betaald aan de hackers om een einde te maken aan die ransomware aanval. En in Zutphen komt een nieuw wandelpad om fietsers en wandelaars te beschermen tegen een agressieve boer. De huidige weg grenst namelijk aan zijn erf en hij heeft het niet zo op langskuierende mensen. En doe je dat toch, dan reageert hij als volgt. Opschiet lopen hier! Man, wat maak je... Op lopen, zei ik, wegwezen! Hij heeft ook gespuugd, hij heeft me geduwd, hij heeft me getrapt tegen mijn, tegen mijn been. Maar ik ga hier dus niet meer lopen in mijn eentje, uh, want uh, ja, het, is, het is zeer onaangenaam. Eerder heeft hij van de rechter een taakstraf van 80 uur gekregen, maar zijn gedrag verbetert niet. En daarom is de gemeente begonnen met het aanleggen van een nieuw wandelpad. In alle rust, zonder dat ze bang zijn dat ze door de boer lastig gevallen worden. En omgekeerd dat de boer op dit moment dan ook niet meer denkt dat hij lastig gevallen wordt door fietsers en voetgangers. Je krijgt het weer nog, er is steeds meer bewolking en af en toe ook wat regen vanavond. Morgen begint de dag ook grijs, maar later breekt op veel plekken de zon door. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland is het vooral nog aansluiten op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Schiphol en Zoeterwoude Dorp... heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. GFM. Met nu Alternative FM. terug van weg geweest. Het stevige materiaal van Headfirst uitleiden. De nieuwe single heet Cooper Boy. Ik weet niet of ik het zo goed uitspreek. Het is in ieder geval niet mijn achternaam, want dat is hier met dubbel O gespeld. Maar toch eens een keer even vragen, die jongens, hoe dit is en wat dit nou precies allemaal inhoudt. Maar goed, welkom bij het laatste uur, waarin we gaan praten met Tisha Smit van Minor Citizen, want uh, afgelopen week... hebben ze Mirage uitgebracht. Uh, de tweede EP of je, alweer, van uh, Minor Citizen. En ik denk... dat ze zo waar ook wel... Uh, de weg weten te vinden naar die... programma's in de landen... zoals deze, uh, want er zijn nog meer... Uh, programma's die, uh, die er zijn. Ik, uh, ik heb me laten vertellen dat... er uh, bijvoorbeeld Radio Spannenburg is er een en Podium 1071. Dat is ook zo'n uh, programma... waarin uh, heel veel nieuwe muziek uh, wordt... Uh, gehoord. En... In de buurt, ja zeker, Sound of Haarlem. Want daar uh, heeft vanavond uh, Sterren Weldering uh, gespeeld. Uh, maar goed, de, dat programma is afgelopen. Dus kunnen we uh, Sterren zeker nog in dit uur uh, laten horen. Um, dan uh, over Alkmaar gesproken, komen we ook uit bij een band uh, uit Alkmaar. En die hebben een tijdje terug al hun single uitgebracht. Uh, maar goed, we vinden het altijd wel heel fijn als we die ook uh, kunnen laten draaien. Zeker... Als we eh, samenwerking met eh, 3 voor 12 Noord-Holland hebben. Want ja, het is Noord-Hollandse muziek uiteindelijk. En 3 Point Landing komt ook uit Algemar. Nummer dat heet Shadow Work. Right me, just out of view. You follow my every move. Shadow coming through. You're my dark You know I can't resist you, shadower, shadow. Dark sisters, you know I can't resist you, and it won't change overnight, quite some baggage, it'll be a fight, people hush you every day, and in the silence I can't wat de voorbije weken nog uit is gebracht... maar vorige week hadden we zoveel om te draaien... dat we dit even moesten laten liggen. Fox Lane heet de band. En het uh, nummer wat op die EP staat... want uh, de EP heet gelijknamig ook Fox Lane. What the hell have we been up to? En dan een, uh, ja, een dubbele punt met een, uh, een aanhalingstekens en een dubbele punt, comma. It makes no sense at all, zo heet het uh, nummer. En dat is meteen het openingsnummer van uh, die EP. Um, daarvoor hoorde je Three Point Landing en Shadow Work. Die komen uit Algemar, net als Sterrewelving, die je straks nog gaat horen. Een Haarlemse bind. ja, want die hebben we ook, uh, want. Uh, um Rona Rode en Esme Gabler van Panda Waar, die hebben ook nog iets uh, waar ze in samenwerken. Namelijk de stream. Daar ga je binnenkort ook nog wel het een en ander van horen. Die band die, uh, komt uit Leiden, geloof ik. Uh, dat, ja, daar is de band een beetje gesitueerd. Maar um, ja, Rona die komt uit uh, Amsterdam. Maar Esme uh, komt weer uit de buurt van Halem vandaan. En vorige week hadden we Bono Heiken. En die uh, was er uh, natuurlijk telefonisch in de uitzending. En dat had alles te maken met deze single, You Want To, van Panda de Dat was hem en het uh, was wel een hele mooie. Want we hebben in het uh, grijze verleden ook wel eens iets uh, met uh, Jellevent uh, gedaan. En van de week kwam daar zo waar ook weer even een uh, nieuwe single van hem uh, voorbij. Speel en die zul je ongetwijfeld ook op uh, de grotere muziekplatformen uh, horen op het internet... Zoals de Dutch New Alternative of bijvoorbeeld in die Excel. En daar, uh, met die laatste, daar, daar is dit in die verband ook wel genoemd. Want er is altijd een man die elke dag een beetje, dat een beetje bijhoudt. Dus kon je overgeer. Uh, Daily Dutchy heet dat. En uh, dat volg ik uh, uh, toch wel redelijk. En ook daar zitten gewoon... Hele uh, leuke briljantjes tussen, zoals deze. En Panda Noir, die hadden we daarvoor met You want to. ik denk dat die ook zo waar binnenkort nog wel, uh, het, uh, wel te vinden van zal zijn... Jongens, jongens, ik kom er zo wat uh, niet uit. Uh, te vinden zal zijn ook op die grote uh, landelijke platformen... wat internetradio betreft. Zo, dat is dan, dan ook weer uit. Um, zo dadelijk uh, gaan we proberen even contact te zoeken... met Tisha Smit uh, van Minor Citizen... Heeft alles te maken met de EP Mirage, die vorige week donderdag is verschenen. Dat is altijd prettig. Als Bens dat besluit om dat op een donderdag te doen in plaats van een vrijdag. Vrijdag is altijd die worst van Spotify die dan voor de neus wordt gegaan. Maar ja, wij hebben op donderdag uitzending en dan is het wel eens lastig om een primeur af te troggelen. Dat gaat de laatste tijd wel redelijk oké okay, hoor, moet ik je erbij zeggen. Um, ze zijn ook volgens mij bezig met de popronde, want daar uh, doen ze ook aan mee. En uh, dit is een van die nummers die uh, terug te vinden is op die EP Mirage Colors. Deze bent uh, niet allemaal opgedoken. Duiken ze niet op uh, bij de Rob Acta Award, waar wij ze dan een beetje van kennen? Dan uh, hebben ze zich ook alweer uh, aardig gevoegd bij het uh, popplatform en H-Pop, want daar uh, hebben ze ook al een vinger op gestoken. En uh, inmiddels doen ze dus ook mee aan uh, de popronde. En hebben ze al een EP uitgebracht. Mirage heette uh, de EP. En daar staat deze, uh, ja, dit nummer ook op. Ik zou bijna zeggen single. Maar ik weet niet of dat uh, ook nog een daadwerkelijke single gaat worden. Maar dat kunnen we natuurlijk even vragen. Want we hebben Tisha Smit aan de telefoon van Minor Citizen. Goedenavond. Hallo, hallo. Goedenavond. Ja, avond. ja uh, gaat die nog uh, komen, Colors, als single? Of, uh, uh, of denk... single? Nee. Uh, we hebben dit gewoon uh, bewaard als ep we willen uh, echt EP's blijven releasen. Want we vinden de context van muziek zelf heel leuk en interessant. En zelf ook best wel belangrijk. Mm -hmm. uh, dus we willen graag dat alle songs gewoon bij elkaar passen... op het bedje van de EP. Mm -hmm. En uh, daarom kiezen we er dus voor om een paar EP-tracks gewoon te hebben. Ah, ja, dat is... Uh, ik, ik heb me laten vertellen in de muziekindustrie. Uh, is het eigenlijk bijna uh, niet meer gangbaar... om met een heel album uh, te komen? Hoewel ik uh, de laatste tijd toch uh, wel de nodige mensen... ja, ik uh, kom met een album. En uh, weer een groep, uh, wij komen met een album. En dus uh, dus ik, uh, ik heb het idee dat uh, dat, dat, dat, dat weer een beetje weer aan, het, toch aan het toenemen is. Maar jullie piekeren daar niet over, heb ik uh, zo'n beetje de indruk. Nou, ik, uh, ik zou het niet erg vinden als uh, de albums weer toenemen. Want ik ben zelf uh, een heel groot albumfanaat. Ja. Uh, als ik muziek luister, luister ik eigenlijk geen playlists... maar voornamelijk gewoon albums. Ja. Uh, dus ja, voor mij zou het top zijn. Ja. Playlisten, uh, uh, dan heb ik, we, hebben we het over streamingsdiensten, Spotify en dat soort zaken. Mm -hmm. Ja, uh, ja nou, ik, ik, ik heb dat ook hoor. Ik, uh, als ik uh, op Spotify, dan is het vaak toch een album wat ik, uh, wat ik afluister. Dan dat ik uh, een, uh, een lijstje met allerlei uh, muziek uh, die ik uh, fijn vind. Ik uh, vind toch, dan moet ik even in de sfeer van een band of een muzikant blijven. En dan ja. moet ik niet uh, de, tussendoor uh, wat anders horen. Nou vind ik het, vind ik playlists wel heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken bijvoorbeeld. Maar dat ben ik, ik met je eens ja. Ja. naar de nieuwe artiest toe en dan ga ik gewoon kijken wat er nog meer te vinden is. Ja, is dat ook een beetje het spannende van muziek uh, vinden? Uh, via die streamdiensten dan, op die manier? Uh, om nieuwe dingen te ontdekken bedoel ik? Ja, ja, dat bedoel ik. Jazeker. Ja. ja, alles is zo toegankelijk nu. Uh, dus dat is echt top, want je kan gewoon muziek over de hele wereld luisteren, maar ook. Alleen al als je kijkt naar Nederlandse acties. Je komt zoveel dingen tegen die je anders helemaal niet tegen zou komen. Nee. Daar ben ik heel blij mee. Ja, nou ja, goed. Uh, het, uh, het, uh, het verhaal is een beke be beetje bekend. Dat uh, inderdaad uh, zelfs Nederlandstalige nummers uh, door uh, mensen uit het buitenland zelfs worden opgepikt. Ik kan me, ja, ja, er is één voorbeeld. Ik uh, kan me herinneren, Feline, uh, die ik hier uh, samen met uh, voormalig collega Valterzans uh, heel vaak heb uh, gedraaid. Die, die sloeg ook aan ergens in het buitenland. Ik denk, nou, dat is toch wel heel erg raar. Dat is een Nederlandstalig elektro en ze, ze gaan er helemaal maf op, uh, heb ik het idee. Dus, maar goed, uh, het kan dus wel. Um, even over die EP, Mirage. Mm -hmm. ja, um, ja, hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Oeh, goede vraag. Ja. Als ik dit antwoord hierop zou uh, weten. Habensie-Heinztoende, zoiets? Uh, ja, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Nee, um, ik. Uh, ik denk dat we, nou ja, gewoon nadat we de eerste EP hadden uitgebracht, uh -huh. zijn we eigenlijk gelijk verder gaan schrijven. Of tenminste, dat was al tijdens het proces van het opnemen van de EP natuurlijk. Uh -huh. um, en we gingen steeds meer, de songs kregen steeds meer vorm en we wisten zelf steeds meer waar we naartoe wilden werken. Uh -huh. um, toen gingen we dat allemaal opnemen, hadden we eerst twee singles opgenomen... Um, en... Beeld ja, build, dus, nee, build on Sand en Lost, volgens mij. Nee, beeld on Sand en The spider doll. Oh ja, die spider -Doll. Ja, die had je ook nog, ja, klopt. Precies. Dus uh, toen hadden we uh, The spider doll gereleased, toen releasden we beeld on Sand en precies op de dag dat we beeld on Sand gingen releasen, dat was de donderdag van de allereerste persconferentie. Oh. En toen uh, ging alles op slot. Ja. En toen hadden wij zoiets van, we ook. willen niet uitstellen, we willen het er gewoon uitgooien, we willen gewoon dat mensen... Dat we samen met mensen van onze muziek kunnen genieten, zeg maar. Ja. Alleen, we zijn ook echt een live band. En als je dan geen live optredens kan doen... dan valt je EP gewoon een beetje in het water. Dat is ja. gewoon echt heel erg zonde. Ja. En uh, we waren er zo blij mee dat we dat niet wilden doen. Dus toen uh, zijn we toch maar gaan uitstellen. Ja, nou ja, goed. Uh, uitstel is uh, dan nu... begint een beetje het uh, licht aan het einde van de tunnel uh, te komen, heb ja. ik het idee. Uh, hoewel het ook niet helemaal alles is. Als je driekwart uh, van... Uh, van een zaal uh, mag uh, bezetten, want uh, dan is er toch nog een beperkende maatregel, heb ik een beetje het idee? Ja, zeker, maar ik ben al lang blij dat we weer gewoon kunnen spelen voor uh, staand publiek. Ook. Ja, ja. Een uh, hele grote vooruitgang. Ja, dat, dat, dat sowieso. Uh, dan hoef ik ook niet te vragen van, uh, dan heb jij er niet zoveel moeite mee als uh, om een uh, QR-code bij de, bij de toegang uh, vragen, of niet? Nou ja, ik vind het, ik vind het lastig dat, um, dat er best wel uh, wat mensen zijn die dat niet willen... ...die nu op zo'n manier toch soort van gedwongen worden. Mm. Um, dus ja, ik weet niet. Ik, uh, ik heb er zelf geen problemen mee... ...maar ik vind het wel lastig dat het op deze manier voor iedereen zo voorgeschoteld wordt... ...en je daar maar oké okay mee moet zijn. Ja. Yeah. Um, en er zijn gewoon mensen die daar wel problemen mee hebben en ik wil, ik wil hun niks opleggen, zeg maar. Nee, oké, okay. Het is uh, eigenlijk de vrijheid, maar de vrijheid wordt wel een beetje gedwongen hè, door uh, ja. oom Mark en oom Hugo, om het even in die termen te trekken in, in dat opzicht. Um, goed, uh, maar ja, de popronde, die is uh, nu aan de gang. Um, uh, is het een volle agenda, evengoed? Oeh, ehm... Um... Er komen steeds meer shows bij. Uh, het was eerst nog een beetje rustig vergeleken met de andere poprondejaren. Want wat ja, logisch is natuurlijk, mm. er konden meer, minder mensen in. En het was allemaal seated concerts en zo. Ja. Uh, maar nu het weer open lijkt te gaan allemaal. Ja. Uh, komen er steeds weer meer gigs bij. Omdat er gewoon meer mogelijk is qua programmering en zo. Ja. En we gaan qua boekingen best wel steady volgens mij. Ja. <laughs> Als ik het ja. mag zeggen. Oké. Okay. Ja. ja, dus uh, ik ben wel blij. We kregen er vandaag weer eentje. Dus uh... oh, dat, dan, dan is het altijd wel heel fijn als je, als je dat uh, als de agenda weer een beetje ja, voller begint te, te worden ja, in dat zeker, opzicht. Um, de popronde is uh, zoiets als uh, buiten je eigen regio. Uh, waar brengt uh, dat jullie op, op dit moment? Oeh, um, we zijn geboekt in uh, Den Haag. We zouden eigenlijk vanavond in Delft spelen. Gaat um, niet door, zeker. Dat, uh, nou ja, dat is dus verplaatst naar november, zodat er meer mensen kunnen komen. Mm -hmm. um, maar we zijn uh, ook geboekt in, uh, in Groningen. We spelen zondag in Almelo. Um, er is net een uh, boeking voor Haarlem uh, bijgekomen. Tilburg komt er waarschijnlijk nog aan. Aha, dus toch ook nog een klein assortement van thuiswedstrijd in Haanen, als ik het zo hoor. Ja, ja zeker. Okay. Uh, ja, nog ik ben iets. Blij mee. Ja, nog iets. Want uh, jullie naam werd ook uh, genoemd in NH-pop-verband. Uh -huh. Loopt dat nog steeds? Uh, hebben jullie nog steeds een beetje ondersteuning... van dat uh, popplatform NH-pop, of niet? Um, het uh, traject... Ja, zo, ja, ik weet het niet... Uh, ja, zoiets. Uh, maar we zijn nog steeds wel gewoon bezig. Uh, we hebben nog steeds contact met, uh, met uh, Frank uh, bijvoorbeeld van NAPOP. Mm -hmm. ja. En we krijgen daar nog steeds ondersteuning van. Ze delen ook af en toe ons, uh, onze muziek nog. En we houden ja. ze dus zeker nog op de hoogte. En als we vragen hebben of zo, kunnen we ook altijd nog daar aankloppen. Ja. Dus ja, in zekere zin gaat dat gewoon door en blijft dat doorgaan. Ja, want hoe ja, belangrijk is dat, en uh, die, uh, uh, dat uh, platform, dat NAPOP? Uh, nou ja, het is best wel belangrijk. Want als artiesten ben je gewoon soms best wel zoekende. Sommige dingen heb je nog nooit gedaan of heb je wel gedaan maar in andere tijden. En we mm. hebben gewoon een overview van allemaal andere artiesten ook die dingen aan het doen zijn. En uh, überhaupt naast artiesten ook andere mensen in de muziekbusiness. Mm. Die weer een bepaalde kijk op iets hebben. Uh, hoe jij het zelf nog niet hebt gezien. En dat is gewoon super leerzaam en heel erg leuk om mee te krijgen ook. Ja, en dat kun je wel aan een man als Frank Bond wel overlaten, denk ik. Precies. Ja, die is een beetje wel door de wol geverfd in die, in die muziekindustrie. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, daar krijg ik ook nog wel eens flarden van mee. Dus ik weet wel ongeveer hoe het werkt. Nou, we hebben nog, nog één nummer te draaien. Want dan weet jij al wel wat het gaat worden natuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik denk dat ik het weet. ja. Nou? De afsluiter van de EP. Ja, dat heb je heel goed gezien en heel goed begrepen. Hier is Lost van Minor Citizen. Your weightless while momentum pulls you down Drowning like a shadow in the light Hide away Inside is een keer gewoon gedraaid worden. Het nummer van de Bohems. Vorig jaar uitgebracht. Von Vizenne Park. Uh, niet zo, zonder reden, want uh, daarvoor hoor die Minor Citizen. En die twee bands, die hebben iets met elkaar te maken. Want volgende week donderdag om 7 uur in het paardcafé is er Kokoefest. En uh, daar treden op de Bohems, Ivy Fox, Minor Citizen, Ellison Fall en natuurlijk Cuckoo zelf. Dat uh, had je dan wel uh, begrepen. Over Den Haag gesproken. Want dat is weer een heel mooi bruggetje. naar de ene Haagse band naar de andere. Want de Bohemsen komen daar ook die buurt vandaan. Is Poison Lolly and No Way Out. Het is wel heel fijn dat we dit nog kunnen laten horen. Vorige week hebben we hem gewoon al gedraaid. Maar de, rest de band bent ook een klein beetje zelf verantwoordelijk voor geweest, omdat ze hem al stiekem op bandcamp neerzetten. terwijl die voor 19 september stond gepland hoor. Maar goed, wij mochten hem al vooruit draaien. We zijn dan toch wel erg netjes. We hebben dat gewoon gevraagd. En toen zeiden ze: helemaal geen probleem. Poison Lolly met No Way Out. Um, we hebben er nog, uh, nog een paar uh, te draaien, dus uh, dit is weer trouwens een om en om. <laughs> Ik had eerlijk gezegd dat ik eigenlijk een uh, doorstart moest doen. Ik heb er even vanavond een paar keer los van gehad. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, we gaan weer terug naar uh, afgelopen weekend... Uh, toen Albertine de juryprijs uh, bij de SENA-performance... Uh, van de Grote Prijs van Rotterdam wist te winnen. Maar dat kwam er goed uit, want ze heeft ook inmiddels een album uitgebracht... dat heet uh, Drops. En daar stint ook dit opvallende nummer op. Namelijk Space Dance. To do a little dance here on this stage Tomorrow I go back at 9am Cause I got my own duties and a thousand men mm. yeah, yeah, yeah, yeah. Mm. I might not be that pretty shot But I got my brains going and my moves are hard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 Save me the misery. But I thought maybe.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 Met uh, Remedy. Uh, zij komt uh, uit Alkmaar. En we hebben er hier, een, denk ik, volgens mij in juni hier, hier in de studio gehad. En uh, ja, ze is uh, dus weer helemaal terug met, uh, met deze single. Um, we zijn ook. Uh, Wachten even, daarvoor hadden we nog Space Dance met uh, Albertine. Uh, en zij is uh, de winnares uh, geweest van uh, de Sena Performance Grote Prijs van Rotterdam. Uh, is onder andere geïnitieerd. Door de Popunie Rotterdam Rotterdam, een bekend instituut in Rotterdam... Daar heb ik zelf ook nog een tijdje nog recensies mogen schrijven. En Albertini komt ook uit die buurt vandaan. En zal mij niks verbazen dat daar ook de komende tijd wat mee gaat gebeuren. Bovendien hadden we er al in juli, eind juli hadden we hier al haar in de uitzending over uh, een single Windblows. Uh, en inmiddels heeft ze ook de single Drops. En dat is ook het uh, titelnummer van het hele album... wat ze inmiddels heeft uh, gemaakt. Bovendien komt zij uh, telefonisch nog 7 oktober uh, bij ons in de uitzending. En dan gaan we het nog het heel even hebben over dat album. En wellicht dat uh, we proberen te strikken... of ze dus ook uh, nog een beetje goesting heeft om hier naartoe te komen om hier misschien te spelen. Uh, dan moet het wel klein zijn. Dan is het uh, denk ik ook met uh, een uh, gitaar. Of, of wat dan ook. Nou, het uh, zit er weer op. Volgende week uh, gaan we met, uh, met Neko uh, aan de slag. Want uh, die is uh, de live muzikant. En dan is het ook weer 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. En we sluiten af met uh, Noord-Hollands materiaal. Want ze komt uit Amsterdam Annemarie met uh, het uh, nummer The Sea. Heel erg mooi. Want het... Uh, past ook uh, precies uh, hier uh, bij ons. En dat uh, staat op het uh, debuutalbum of Chocolate Box Records. Uh, records moet ik eigenlijk zeggen. En uh, daarop is het uitgebracht. Het, nummer, uh, het album heet Inside. Dat je het maar weet. Straks dus Nashville Radio en ik zeg tot volgende week.